Mentale uh, draait, want de 12 is, of hoe het heet, ja, dan uh, duurt het heel lang voordat ze uh, gaan uh, zingen. Zo ook uh, bij deze plaats van Katakugu en Tushai. Het is uh, 8 over 3. Zandvoort. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. We zitten er, studio tolweg 10A tegenover mij, AJ Vos. Nogmaals, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet me niet, maar ik ben er wel. zfm livenl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 Al een tijdje niet meer gedraaid op de Zandvoorts Radio. Vandaar dat hij nou weer eens aan langskap. De single van Dominique Pieck en Free Nights. En dit is weer helemaal actueel de single van Frank Boeien. Hij daar in de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 Zich door een, door een van de stints te laten vervoeren, al dus van de swet. Naar verwachting zal de stint onder de gewijzigde naam BSO Bus vanaf volgend schooljaar weer in gebruik worden genomen. Nou, ik moet even wennen aan de naam BSO Bus. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. Nou ja, uh, normaal gesproken dus de stint, en uh, die komt waarschijnlijk ook hier in uh, Salvo weer terug. Tot zover weer de info. We gaan uh, lekkere muziek voor je draaien. Hier is. Chique. En dan zit je zo weer in, uh, in de Zandbosch Disco, uh, Albert Jan. Ja, dit is wel Begin jaren 80. Gewoon lekker swingen op de dansvloer. Een aparte uitvoering. Hele aparte uitvoering. Ja. Leuk plaatje. Jorda, chic en everybody dance. Clap your hands. De volgende plaat die we gaan uh, draaien die is afkomstig van GM Silk. Die ken jij waarschijnlijk ja, niet. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nou, het begon eigenlijk uh, bij deze GM Silk met de house music.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 The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 En het is zeker toe aan een opknapbeurt. Dank aan onze collega's van NH Nieuws voor deze reportage.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 Afgelopen dinsdag was een zeer slik gezelschap aanwezig om het museum en daarbij ook de tentoonstelling Magic Moments officieel weer te heropenen. Wethouder Ellen Verheij had de eer om als Wethouder Cultuur om met een finish vlag het museum uit de lockdown stand te halen. Behalve Wethouder Verheij was ook burgemeester David Molenburg met ambtsketen aanwezig. Ook directeur Lana Lemmens van Zandvoort Marketing, die het front office van de VWV in het museum vertegenwoordigt.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 De VVV Bali is dagelijks geopend van 10 tot 4. Dus gelukkig weer open het Songporch museum.